4.1 Omgangsonrecht Loyaliteitsmisbruik en het oude verstotingssyndroom Cursief Ik snap nu dat ik me verantwoordelijk voelde voor haar geluk en daardoor veel te weinig toekwam aan mijn eigen gevoel. Ik voelde me zelfs meestal schuldig. Ik snap dat nu Beter omdat ik nu in therapie ben. Ik was ontzettend ongelukkig. Ik had het gevoel dat ik niet meer verder wilde en was onzeker over alles. Uit frustratie en om meer de baas te zijn over mezelf hield ik zo ongeveer op met eten vanaf mijn dertiende anorexia. Voetnoot 1 het oude verstotingssyndroom, Parental Alienation Syndrome, ontstaat uit een vorm van geestelijke mishandeling. Kinderen en verstoten ouders hebben er dikwijls hun heel leven lang last van. Oude verstoting kan voorkomen in een situatie waarin het recht faalt. We spreken dan van omgangsonrecht een situatie waarin het recht op omgang tussen ouders en kinderen als een zwak en minder fundamenteel beginsel functioneert. Met het woord loyaliteitsmisbruik drukken we uit dat het gaat om een vorm van mishandeling die uiteindelijk kan leiden tot een vorm van ouderverstoting. In zijn door Gardner beschreven pathologische vorm spreken we uiteindelijk van ouderverstotingssyndroom. Pas. Het cruciale punt bij die laatste stap is dat het kind zichzelf verantwoordelijk heeft gemaakt voor het verstotingsgedrag en daar actief aan bijdraagt, ondanks het feit dat er geen redelijke gronden voor zijn. Verstoten ouder mishandelde zelf niet. Het ouderverstotingssyndroom PAS is geen uitvinding die zomaar uit de grond is gestampt. Niet alleen is Gardner er langer mee bezig dan het hier in Nederland bekend is. Ook de hechtingstheorie van Neji maakt al duidelijk dat je kinderbelangen niet los kunt zien van ouderbindingen. Kinderen zijn meer dan een rationele afweging van de kwaliteit van een optelsom van kwalificeerbare opvoedingshandelingen. Daarmee hangt samen, dat wordt erkend, dat het verbreken van de emotionele banden die een kind heeft, kan worden gekwalificeerd als misbruik. Toch verbaast het vele betrokkenen dat ook in de handboeken over kindermishandeling dit misbruik al langer met zoveel woorden wordt aangeduid. De officiële literatuur over kindermishandeling stelt al sinds jaar en dag dat het isoleren van kinderen van goede relaties en het zwart maken van een ouder een vorm van geestelijke mishandeling is. Klosinski, Voetnoot 2, bijvoorbeeld, vindt dat je kunt spreken van psychische kindermishandeling als er sprake is van, citaat, bewust bij het kind angst- en schuldgevoelens oproepen om partij te moeten kiezen, einde citaat, of, nieuw citaat, het kind al dan niet bewust in de strijd inzetten, bijvoorbeeld als spion of boodschapper, einde citaat. Dr. Nancy Faulkner presenteerde in 1999 een uitgebreid overzicht voor de United Nations Convention on Child Rights, waarin ze uitvoerig en aan de hand van dsm 4 de trauma's beschreef die kinderen oplopen als ze zonder gronden van een ouder worden vervreemd. Zij noemde daarin onder andere posttraumatische stress, depressie, anomie, regressie, depressie en extreme angst, en identiteitsproblemen in geval van naamswijziging. Voetnoot 3 We hebben te maken met een vorm van geestelijke mishandeling die vergelijkbaar is met het toedienen van gif. Els Marie van den Eerenbemd zegt daar heel beeldend het volgende over. Citaat Als je kinderen geen hoop geeft op de toekomst, snijd je in wezen de zuurstof af. Misschien is wel het allerbelangrijkste dat een kind de vrijheid krijgt van beide ouders te houden. Als daar een verbod op ligt, wordt het basisvertrouwen van het kind in zichzelf en in de relaties, de intieme relaties en de relaties in de buitenwereld systematisch vernietigd puntje puntje puntje tussen haakjes weliswaar kan je partner je ex worden maar je vader kan nooit je exvader worden dus blameer de vader van je kind niet maar geef hem een plek puntje puntje puntje geef je je kind niet de vrijheid van de andere ouder te houden dan blijft het daar een leven lang mee tobben ik vind dat kindermishandeling zo sterk wil ik dat stellen puntje, puntje, puntje, al is het maar een minimale verbinding die je legt, als je kind maar een draadje heeft om vast te houden. Kinderen hebben een elastieke trouw. Voetnoot 4 Ook emeritus hoogleraar criminologie Peter Hoefnagels stelt al jaren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 is dat het gevolg van de gezindheid van het gezin waarin het leeft. Voetnoot 6 De opvatting dat dit in feite ook kan worden gebaseerd op artikel 300, wetboek van strafrecht, is reeds terug te vinden in de aangifte die ondergetekende deed tegen de Raad voor de Kinderbescherming. Voetnoot 7 Hoefnagels die meer gespecificeerde zienswijze, recentelijk uitgedragen in zijn artikel Verscheurde kinderen, verbitterde moeders, verloren vaders. Voetnoot 8 Even later nam ook Boris Dietrich, tweede kamerlid voor D66, deze redenering over in zijn pleidooi in de Kamer voor een hardere handhaving van het omgangsrecht. Citaat, is de minister bereid met het college van procureurs-generaal contact op te nemen om te stimuleren dat de notoire weigerachtige ouder die beschikkingen van de rechter aan de laars lapt op basis van dat artikel te vervolgen? Wat D66 betreft moet er geen gevangenisstraf worden geëist, maar een specifieke leerstraf waarin het belang van het contact tussen kinderen en hun beide ouders centraal staat. Desnoods een taakstraf, bijvoorbeeld een tijdje werken in een kindertehuis. D66 verwacht hier een preventieve werking van. Einde citaat. De Nederlandse wet stelt geestelijke mishandeling strafbaar. Artikel 300 van het wetboek van strafrecht, lid 4, stelt... Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid. Taalkundig valt de psychische gezondheid onder gezondheid in het algemeen. Medisch bezien zal er veelal een wisselwerking zijn. Voetnoot 9. De strafmaat kan met een derde worden verhoogd artikel 304, lid 1. WVS indien de schuldige het misdrijf begaat tegen zijn echtgenoot of zijn kind. Eenmaal heeft het openbaar ministerie gedracht een vader op grond van geestelijke mishandeling te veroordelen. Dit ging overigens niet over loyaliteitsmisbruik. Uit het vonnis, rechtbank Den bos, blijkt dat het begrip geestelijke mishandeling volgens de rechter op zichzelf niet ten onrechte werd gebruikt. Wel blijkt uit het vonnis dat het moeilijk te vervolgen is, omdat de deskundigen uitgaan van multicausaliteit als regel. Het Hofdenbos, voetnoot 10, ging zelfs iets verder, maar beriep zich vooral op de verjaringstermijn bij de afwijzing van de eis. Toch pleit ik ervoor te koersen op het verscherpen van de waarneming van loyaliteitsmisbruik in die zin dat onder ogen wordt gezien dat het gaat om een vorm van geestelijke mishandeling die in extremo kan leiden tot de woekering oude verstotingssyndroom. Een woekering die volgens Gardner praktisch ongeneeslijk is en in die zin ernstiger dan bijvoorbeeld de gevolgen van incest. De, tussen aanhalingstekens, voortzetting van ouderlijk gezag, artikel 1.251.2 BW, die sinds 1998 standaard is na echtscheiding, is onder meer bedoeld om de schade voor het kind zoveel mogelijk te beperken door de verantwoordelijkheid van beide ouders zoveel mogelijk in stand te houden. Gezag impliceert contact, voortzetting van een kind ouderrelatie De ontzeggingsgronden zijn niet van toepassing op de gezamenlijke gezagssituaties. Maar soms wordt de stopzetting van omgang door de rechter toch beloond met een ontzegging van omgang zelfs bij twee ouders met gezag, iets wat volgens artikel 377H BW1 helemaal niet kan. Een ouder die het kind aan het gezag onttrekt, gezag impliceert contact, is volgens het wetboek van strafrecht strafbaar. Artikel 279, lid 1. Citaat. Hij die opzettelijk een minderjarige onttrekt aan het wettig over hem gesteld gezag of aan het opzicht van diegene die dit desbevoegd over hem uitoefent wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie. Einde citaat. En lid 2, opnieuw citaat, Gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt opgelegd indien list, geweld of bedreiging met geweld is gebezigd of indien de minderjarige beneden de twaalf jaar oud is. Einde citaat. Het gezag bevat op grond van artikel 1, 247, burgerlijk wetboek een elementaire plicht en een elementaire recht van de ouders jegens hun minderjarige kinderen met betrekking tot verzorging en opvoeding. Het begrip verzorging en opvoeding omvat onder meer kleding, onderdak, zorg voor onderwijs, medische behandeling en dergelijke. De ene ouder heeft deze verplichting jegens de kinderen, maar ook jegens de andere ouder. Artikel 1.82 Burgelijk wetboek, voor het geval een man en een vrouw gezamenlijk gezag hebben, wil dit dus zeggen dat zij met betrekking tot de verzorging en opvoeding van de kinderen en de zorg en verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en het bevorderen van de ontwikkeling van de persoonlijkheid gezamenlijk de beslissingen dienen te nemen. Worden ouders het niet eens, dan kunnen partijen hun geschil aan de rechtbank voorleggen. Artikel 1, 253a, burgerlijk wetboek. Boris Dietrich wil dat een ouder die voor 1998 is gescheiden en geen gezag heeft over de kinderen, dit alsnog kan gaan aanvragen. Tot nu toe moest daarvoor een gezamenlijk verzoek van de ouders worden ingediend, waaraan de ouder die de omgang blokkeert natuurlijk geen medewerking zal verlenen. Hoewel er dus diverse strafrechtbepalingen min of meer van toepassing zijn op omgangsonrecht, is in de Nederlandse wet omgangsonrecht aan zich niet met zoveel woorden expliciet strafbaar gesteld. De Stichting Dwazenvaders en haar adviseur, advocaat Peter Prinsen, staan al jaren met weinig succes op de barricade om dit alsnog voor elkaar te krijgen. Het lijkt me niet juist de verantwoordelijkheid van de staat voor het regelen van privéconflicten groter te maken dan noodzakelijk. Ik vind zelfs dat de huidige overdadige betrokkenheid van de staat bij het privéleven van haar burgers via het familierecht de helft van het hele rechtsbedrijf afrechtswerk. Maar het is duidelijk dat het zo ernstig frustreren van de meest basale mensenrechten tot ingrijpen zou mogen leiden, als dat tenminste op begrijpelijke en rechtvaardige wijze gebeurt. Dat vindt ook professor oewe Jorg Hopt. Citaat. Als een moeder niet in staat is haar eigen problematiek en wenst tot onvoorwaardelijke afscheiding van haar eigen partner te onderscheiden van de behoeften van het kind, dan wordt het kind aan deze onbekwaamheid opgeofferd. Als we werkelijk ernst willen maken met de grondwet die niet de moeder in haar wellicht begrijpelijke beperkingen en angsten steunt, maar de behoeften en rechten van kinderen, dan moet de staat alle denkbare ondernemen om dit geestelijk misbruik van kinderen te verhinderen. Als de staat het niet doet, doet niemand het. Voetnoot 11 Uiteraard vindt ook Richard Gardner dat dit gedrag strafbaar dient te zijn. Voetnoot 12 Onlangs werd in België een moeder veroordeeld tot zes maanden effectieve cel en 14.000 euro schadevergoeding. In de zuidelijke landen waar de code Napoleon nog over het familierecht geregeerd is het normaal dat de strafwet dit frustreren van omgangsrecht verbiedt, evenals trouwens het niet betalen van alimentatie als vorm van verwaarlozing van kinderen. Merkwaardiger wijze leidde een en ander tot de cynische vertoning dat honderden vaders in landen als Frankrijk de gevangenis indraaiden omdat ze weigerden hun alimentatie te betalen in verband met het ontbreken van contact met hun kinderen. Terwijl anderzijds nauwelijks een moeder het zo ver schopte, omdat deze zaken dan dikwijls werden gesiponeerd of van te gering belang werden geacht. Het zou kunnen dat met de inwerkingtreding van het nieuwe familierecht in Frankrijk en het straffere vertoon in België, waar voorheen executie dikwijls uitbleef vanwege tekort, misschien een nieuw hoofdstuk wordt opgeslagen. Dit over geestelijke mishandeling van kinderen. Geestelijke mishandeling van ouders is ook aan de orde. Volgens artikel 308, in samenhang met artikel 82, wetboek van strafrecht, is voortdurende arbeidsongeschiktheid te categoriseren onder zwaar lichamelijk letsel. In theorie biedt mogelijkheden dit voor veel vaders die door omgangsontzegging in de WAO kwamen. Hier vervalt wellicht een delen het probleem van de multicausaliteit, aangezien WAO-uitval dikwijls expliciet wordt benoemd. Hoewel de oorzaak in WAO-dossiers waarschijnlijk goed terug te vinden is, verdient de categorisering hier nog wel enige aandacht. Dikwijls worden dit soort zaken ten onrechte gerangschikt onder partnerscheidingsproblematiek. De programmerende ouder is dus de bron van geestelijke mishandeling van zowel kind als verstoten ouder. Dit zou het rechterlijke optreden binnen het familierecht voldoende soelaas moeten bieden. Strafrechtelijke zien komt er nog een moeilijk punt om de hoek kijken. Zoals eerder gesteld, moet helder worden gemaakt dat er een duidelijke oorzaak-gevolgrelatie is. Dit kan mijn zinziens vrij eenvoudig als we het volgende overwegen. 1. Het ontzeggen van contact met een andere liefhebbende ouder is op zichzelf geestelijke mishandeling, als hierboven al gesteld Daarvoor hoeft niet te worden aangetoond dat het slachtoffer daar ook werkelijk pijn van ondervindt en symptomen ontwikkelt. Dit kan net zo gevoeglijk worden aangenomen als de schade die een harde klap voor je kop veroorzaakt. 2. We zouden ons moeten gaan afzien van het principe: waar roken is, is vuur en waar twee vechten hebben twee schuld. Er zijn inmiddels vele misdaden in het wetboek van strafrecht opgenomen die diep verborgen zijn in de privésfeer, waar altijd wel kleine aanleidingen zijn te vinden om groots wederzijdsheid te veronderstellen, maar waar de wet en het vervolgingsbeleid zeer stringent zijn. Het moet al ver gaan met de uitlokking, wil verkrachting binnen relaties daarom niet veroordeeld worden. 13. Ook de vraag of voorwaardelijke opzet kan worden aangetoond, is aan de orde. Het zal duidelijk zijn dat een groot door de staat mede georganiseerd smoezeprogramma niet bijdraagt aan de profilering van het opzetbeginsel. Toch is het een algemeen aanvaard maatschappelijk uitgangspunt dat je kinderen niet van de andere ouderen vervreemdt. Inmiddels mag het ook duidelijk zijn dat dat schade oplevert. Het is jammer dat het zo moeilijk, zo niet onmogelijk, voetnoot 14 is, de staat te vervolgen voor het wangedrag in het familierecht. Ik hoop van ganser harte dat dit verandert. Ook in de interviews in dit boek kan worden gelezen hoe bepalend het optreden van de staat en de instituten lijkt voor het optreden van oudervervreemding en verstoting. Overigens is het daarmee niet uitgesloten wangedrag van ambtenaren te veroordelen. Daar bestaan in het strafrecht zelfs speciale bepalingen voor, die de strafmaat voor deze categorie in een aantal gevallen verhoogt. Het is dus in de eerste plaats noodzakelijk het vervolgingsbeleid aan te scherpen en de onjuiste discriminatie van toepassing van rechtsbeginselen op verschillende soorten misdrijven op te heffen. Ook als het strafrecht zelf zou worden aangescherpt met een bepaling over het vervreemde van contact tussen ouder en kind, dan nog heeft dit alleen zin als het openbaar ministerie daarop scherp wordt aangescherpt. Aangestuurd. In die zin heeft Boris Dietrich in de Tweede Kamer de juiste invalshoek gekozen.